De veiligheid van kinderen in de jeugdzorg staat nog steeds onder druk doordat medewerkers zich niet altijd aan de afspraken houden. Volgens de inspectie jeugdzorg heeft het personeel niet altijd een verklaring van goed gedrag en ook schiet de samenwerking geregeld tekort. Bijvoorbeeld in Rotterdam waar vorig jaar drie baby's overleden van moeders die bekend waren bij jeugdzorg. De inspectie gaat dit jaar extra controleren.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 In Friesland is een treinreiziger gewond geraakt bij een botsing met een trekker. Op een onbewaakte overgang bij Gautum raakte de intercity van Zwolle naar Leeuwarden een rioleringsbuis die op de trekker lag. De trein raakte daarbij zwaar beschadigd en het treinverkeer tussen Leeuwarden en Akrum is voorlopig gestremd. Claren Zeedorf heeft een lintje gekregen vanwege zijn grote verdiensten als voetballer. Als enige Nederlander heeft Zeedorf vier keer de Champions League gewonnen. Verder doet hij veel aan armboenderbestrijding in ontwikkelingslanden. Zeedorf kreeg zijn lintje in Rome. Daarbij was ook premier Berlusconi aanwezig die eigenaar is van Zeedorfs club AC Milan.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 Dit zijn de files in de Randstad van 5 kilometer of langer. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Watergraafsmeer en Muiderslot 7. En datzelfde geldt voor de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelenwaarensveen en Zoeterwaarden-Rijndijk. A9 Alkmaar tussen Velsen en Akersloot 6. En op de A10, daar staat tussen Geuzeveld en Duivendrecht, 10 kilometer. De file begint op de A10 West tot aan Duivendrecht, dus aan de zuidkant van de stad. En dat is in de richting van Amersfoort. Uh, A12, Den Haag-Utrecht, tussen Blijswijk en Reewijk 6. En op de A12 verder richting Arnhem, daar loopt het vast bij Utrecht zelf. Tussen het knooppunt Ouderijn en knooppunt Lunette 5. A13 naar Rotterdam, 7 kilometer voor het Kleinpolderplein. En de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum, tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht West 9.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 Landscape changes, rearranges I'll be stronger than I've ever been No more stillness, more sunlight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 I'm not the team.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 Een stapje naar voren, 1, 2, 3. Een stapje naar achter. 9.